De Vibra staat op dit moment voor de rechter. Vorig jaar zomer werd het personeel veel minder ingeroosterd vanwege de lockdown. Maar nu de winkels weer open zijn, wil de Wibra dat het personeel de uren komt inhalen. Jolanda is een van de medewerkers die extra moeten komen. Ik ben boos en teleurgesteld. Ongeveer drie maanden moet ik extra werken. Dus als we een dag extra moeten werken, moeten er nog extra kinderen van komen. En daar worden we helemaal niet in, uh, in vergoed. En de vakbond hoopt dat de rechter bepaalt dat het extra inroosteren niet mag. Er mag publiek bij de Olympische Spelen in Tokio. ...zijn over een maand, maar wel onder strenge voorwaarden... ...zegt de organisatie. Er mogen geen buitenlandse fans naar Japan komen. Bij de wedstrijden mogen stadions voor de helft gevuld zijn... ...en er zijn maximaal 10.000 fans welkom. Tienduizenden mensen hebben online een petitie getekend... ...om Amazon-baas Jeff Bezos niet naar aarde te laten terugkeren... ...na zijn ruimtereis. Bezos vertrekt op 20 juli met zijn eigen raket naar de ruimte. Na 11 minuten draait hij weer om. Maar van de ruim 40.000 ondertekenaars hoeft hij niet terug te komen. Ze zijn boven... ...over hoe zijn bedrijf met personeel omgaat en zijn slechte invloed op de aarde. En Noord-Macedonië speelt vanavond zijn laatste wedstrijd op het EK. Tegen Nederland natuurlijk, dat al zeker is van een plek in de kwartfinale. En ook al doet de wedstrijd er dus niet zoveel toe, Anthony gaat zeker kijken. Hij woont in Nederland, maar is geboren in Noord-Macedonië. Voor welke ploeg ben jij? Ja, voor Nederland 100%. Want ik voel me echt op een top Nederlander. Maar omdat ik geboren ben in Macedonië, ja, dan heb je toch wel je roots. Daar ben je geboren. De Macedonië die wil toch wel de eer hè, een beetje hoog houden. Dus ik denk dat ze toch met het um, maximale effort gaan vechten. Om zes uur is de wedstrijd. Het weer, het regent en het is fris. 15 tot 18 graden. Alleen in het zuiden komt later vandaag misschien nog even de zon tevoorschijn. Morgen is het droog met zon en een graad of 17. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. Er staat file op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch bij Utrecht Centrum. 4 kilometer met een klein kwartiertje vertraging. Vertraging is meer op de A7 vanuit Heerenveen naar Hoorn. Bij Den Hoever 7 kilometer file met 40 minuten oponthoud. En een kwartier vertraging voor het verkeer op de A10 de ringweg van Amsterdam. Tussen Lansmeer en Amsterdam hemhavens 3 kilometer file. Vanuit knooppunt Watergaasmeer naar knooppunt De Nieuwmeer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 met deze fantastische kreet namen we afscheid... van de vijfde plaats van het Eurovisie Songfestival... Oekraïne met Go Shum... 364 punten. Ik vond een waanzinnig nummer. Echt heerlijk. Een beetje bezwerend, opzwepend. Ja, opzwepend. Uh, ja. Als je kan dansen, zelfs. als je en, mag dansen... Uh, ja, dan, dan is dat natuurlijk is een lekker precies, nummer. Ja, ja. ja, ja. ja, ja. inderdaad. Ja. Kijk, in je kamer moet je dan natuurlijk even de stoelen en dergelijke aan, aan de kant ja. zetten. Want anders gooien je je op. <laughs> dus dat is ook een beetje lastig. Is en lastig, uh, ja. Ja, Daarvoor ja. hadden we uh, zeg maar op de zesde plaats... Uh, Um, even ja, kijken, Finland. Oh Finland, ja. ja met ja. blockchain uh, en dark, dark side. Inderdaad. Ja, het uh, ja, was wel dark. Ja, het was wel dark. Maar ook wel uh, <laughs> ja. mooi in terecht. 301 punten. We gaan naar... Eigenlijk uh, zeg maar uh, ja, een beetje een uh, soort wel van onze moeder, vader. Uh, ja, wat de, is noemen het? Maar ja, even op. Ons, wat ons, is het nou uh, voor Pride to the Beach? Yeah. Uh, nou, in ieder geval, we <laughs> zijn, zijn eruit voortgekomen. Ja, we hebben kleine zusje. Ja, ja zijn, we noemen ja. maar op aan de ja. telefoon. <laughs> hebben wij Anita Beek, als het goed is. Dat klopt. En, en we zijn gewoon familie van elkaar. Laten we het zo stellen. Ah, precies. Ja, laten dat we dat klopt. gewoon inderdaad ja. zeggen. Lijkt me een hele goede <laughs> Goeiedag ja. Anita. Fijn aan je aan de telefoon te hebben. En uh, nou, om je even te introduceren bij de luisteraars. Um, wie ben je en hoe ben je verbonden aan de LHBTI-community? Um, nou, Ik ben Anita. Mijn naam is Anita Beek. Dat is volledig. Ik ben 57 jaar. Um, ik ben ooit in 2013 als vrijwilliger bij... Uh, bij Pride gekomen. En ik ben eigenlijk vanaf 2014 nooit meer weggegaan. Kijk. En ik ben ally. En wat ben je? Ik ben ally. Oh, ally. Uh, dat, ja. mo dat moet je mij even dus, uitleggen. zo want... ben ik verbonden aan de community. Ah, oké, okay, ja, op die manier. Nee, dus, <laughs> Het kwartje ging vallen, inderdaad. Ja. <laughs> Oké, okay, ja, ja, de letters. <laughs> <laughs> Precies. <laughs> Dit was een hele goeie. Ja, ja. ja dat klinkt ook ja. chic en dat klinkt ook internationaal. En ja, in dat zandvoortsen met mijn uh, attitude zat ik eventjes hier gewoon nog <laughs> <laughs> op, op zijn Holland. Dus uh, ja, Anita, welke functie heb jij binnen Pride Amsterdam? En uh, ja, nou ja, waarom doe je dat is, is natuurlijk ook een, een vraag erachter. Nou ja, de functie, kijk, we zijn, we zijn een heel klein team. En uh, de, zeg, um, de naam die er aangeplakt is, uh, is office management en events. Maar in principe doen we uh, eigenlijk, iedereen moet van elkaar zijn werk kunnen overnemen. En uh, ik doe het vanuit, uh, ja, dat ik maatschappelijk betrokken ben uh, bij de hele familie, om maar zo te zeggen. Yeah. En ik vind het een, eigenlijk een, een eer dat je uiteindelijk toch voor een uh, stichting aan werk bent, uh, ja, voor, voor, een, voor een belang, voor een groter belang, laat ik het zo stellen. En het houdt niet alleen op in Nederland, bij Nederlandse grenzen, het, ik zie het gewoon heel breed. Ja, en als jij dan uh, zeg maar over, over dat, dat, dat hele brede uh, Pride Amsterdam staat natuurlijk internationaal ook bekend... Als uh, zeg maar een van de prides die uh, uh, redelijk uniek is, om het zo maar te zeggen, met name vanwege ja. de Canal Parade. Um, wat, wat betekent jij zeg maar? Wat kun jij betekenen binnen dat internationale? Heb je, heb je daar een bepaalde uh, taak in of aandacht voor? Uh, nou ja. ja, wat is, wat is taak? Uh, je blijft, uh, we zijn natuurlijk als Pride Amsterdam ook. Uh, ...lid van EPOA... ...dat is de European Pride Organization Association. Ja. Daar kom je als Pride... Uh, één keer per jaar bij elkaar... Uh, ...om over het... Uh, ...gemeenschappelijke belang uh, te praten... ...hoe je elkaar kan ondersteunen enzovoort. Dus ja, wat is daar dan je rol? Uh, het is eigenlijk in principe... ...is bij mij een totale overgave. Dus... Uh, dus dan. <laughs> dat klinkt heerlijk op een visitekaartje, toch? Ja. ja. Wat ja. functie en taak totale overgave. Ja, dat, ja, dat ook Ja. Fantastisch. Uh, Anita, de slogan van Pride is net als voorgaand jaar... Take Pride in Us. En ja. um, uh, dat, dat, de vraag is, wat houdt dat motto precies in? Anders gezegd, ja. hoe klinkt die in het Nederlands en waar staat die eigenlijk voor? Ja, in het Nederlands weet ik, ik ben niet zo voorstander dan om het zeg, naar het Nederlands te vertalen. En ik denk ook dat uh, iedereen een andere uh, zeg, uh, invulling kan geven aan uh, de achterliggende gedachten. Maar je moet ervan uitgaan, take pride in us, is dat je sowieso trots moet zijn uh, op wie je zelf bent. Je bent goed zoals je bent, maar vergeet niet dat er ook... Uh, andere groepen zijn in de community. Dus wees ook trots op je medefamilie uh, om het maar zo te zeggen. Ja. En dat is vooral gekomen omdat er bepaalde groepen uh, ja, iets zijn achtergebleven. Dus gemarginaliseerde groepen uh, worden ze genoemd. Dus we willen vooral ook veel nadruk en uh, aandacht aan hun uh, geven. Ja, prachtig, prachtig uh, slogan. En uh, nou ja, dat blijkt de laatste tijd ook wel. Zeg maar, hè, dat je uh, via de media ja. toch steeds meer te horen krijgt... dat juist de, uh, ja, de groepen binnen de LHBTI-community... Uh, ja. of de regenboogcommunity, laten we dat gewoon even zeggen... dat daar toch ook nog sprake is van uh, een zichtbaar zijn en een niet-zichtbaar zijn. En ja. soms zelfs ook wel gewoon ook nog een soort van ja, discriminatie... of er iets van vinden of vooroordelen. Dus we, we, we kunnen eigenlijk zeg maar, met het uh, motto uh, zeg maar, goed aandacht besteden... aan juist die rijke ja. diversiteit die we hebben met elkaar. Ja, ja. ja zeker, zeker, zeker. Ja. Um, nou, Amsterdam Pride is uh, dit jaar 25 jaar, heb ik begrepen. Um, ja, klok. En uh, ja, dat, dat is meer dan alleen maar de Canal Parade... die overigens dit jaar niet doorgaat. Um, nee. uh, wat, wat, wat kun je vertellen wat er voor een andere hoogtepunten gedurende die week zijn... die dit jaar wel doorgaan? Um, nou, juist om aandacht te geven aan de geschiedenis, 25 jaar Pride, is er een openlucht uh, georganiseerd op het Museumplein. Daarvoor hebben we een oproep gedaan um, aan diverse fotografen, maar ook aan, aan, aan, gewoon aan bezoekers. Van uh, stuur uh, je leukste, mooiste foto in, uh, verspreid over uh, bepaalde categorieën. 25 jaar Pride, daar hebben we ook 25 categorieën voorgemaakt. Ja, dus dat is iets wat sowieso doorgaat uh, op het museumplein. Mooi, ja. En daar, ja, het is, ja, het is ook een soort uh, nostalgie. Uh, wie, wie weet wat 25 jaar geleden is gebeurd? Weet jij dat? Kun jij het nu vertellen? Dus, dus echt ook een soort van geschiedenis wat erachter zit, vind ik ook mooi. Ja, dat je hele, het hele tijdsverloop uh, ja. zeg maar in, in beeld brengt. En daarmee ook de verandering van tijdgeest natuurlijk. Want 25 jaar hebben we natuurlijk ook een beetje met pieken en dalen beleefd. Hey, met met de, begonnen met de gay games, uh, om, ja. om het zo maar te zeggen, waarin er eigenlijk een sprake was van een totale euforie. En daarna ja, iedere keer toch elk jaar weer een beetje een andere kleur en een andere wending. Ja. Ja, en hoe lang blijft die tentoonstelling uh, staan? Hoe lang is die zichtbaar? Uh, die staat wel iets eerder. Die komt uh, 21 juli uh, tot en met uh, 10 augustus, dat die daar staat. Oké, okay, ja, prachtig. Wat zijn er uh, voorts nog van, uh, van activiteiten waarvan je zegt van nou, dat is uh, coronaproof, makkelijk te uh, nee. Uh, nou ja, coronaproef is uh, in ieder geval, we hebben een alternatief programma zoals we het ook vorig jaar hebben gedaan. Uh, nu wordt onze culturele hub de Student Hotel in Oost, waar we zeker weer uh, live tv-uitzendingen gaan produceren. En de uitzendingen worden gevuld met onze ambassadeurs die daar hun verhaal kwijt kunnen. En natuurlijk ook uh, hun eigen boodschap waar zij voor staan. En uh, de commissies die we hebben... die geven daar nog een uh, draai aan. Ja, en uh, we zijn bezig met een Pride Walk. Uh, we zijn nog steeds bezig met Pride Park. Maar dat zijn dingen onder voorbehoud... waarvan we 1 juli kunnen zeggen... ja, het gaat definitief door. Ja. Uh, een open-air cinema. Dus dat, dat hangt allemaal nog een beetje, een beetje in de lucht... om maar zo te zeggen. Maar als je uh, ja, getuned blijft op onze website... en op onze Facebook, uh, pagina dan krijg je sowieso de eerste week jullie te zien: oké, okay, bam, dat gaat allemaal door. En dat ja, de die doorgaat, daar is iedereen nu wel een beetje aan gewend. Ja, precies. Maar dan hebben we zeg maar dat andere uh, stuk waar je net eventjes aan, aan refereerde: de Pride Walk, wat eigenlijk al ja. zo'n beetje de officiële start genoemd kan worden van, uh, van Pride Amsterdam. Um, ja. hoe, hoe zit het daarmee? Uh, gaat die wel door dit jaar? Nou, dat is, dat is een van de dingen die onder uh, 1 juli valt. Om je oh, zegt ja. van ja, het gaat definitief, ja. uh, gaat het allemaal door. Ja. Maar het is inderdaad wel belangrijk en, en zo zijn jullie toch ook uh, aangehaakt en met jullie bedoel ik zand voor dan. Want jullie hebben ook een geweldige uh, Pride Walk eigenlijk. Ja. Bij jullie door. Ja, ja. nee, wij wij, wij, wij, nee. <laughs> nee, wij hebben vanavond toevallig een vergadering met het, uh, het kernteam, maar uh, wij hebben al besloten dat het inderdaad, wij noemen hem de parade. Ja. dat die niet door zal gaan. We zijn nog wel bezig om ook daarin te kijken naar een, naar een alternatief. En ook wij zijn met volop ideeën bezig wat er wel en niet door kan gaan. De, ja. de agenda vult zich, want aan ideeën en initiatieven ontbreekt het gelukkig niet. En wat dat betreft, wij vieren weliswaar niet 25, maar ook wel weer vijf jaar... Wauw, is toch ook prachtig. Dat yeah. is ook prachtig. Dus we doen, uh, het is een lustige middag, Dus uh, uh, ja, daar zien we zeker, zeker naar uit. Um, Anita, um, wat wil je nog meegeven voordat ik je ga bedanken voor dit interview? Um, Steeds even happy pride, gewoon voor iedereen. Ja. Nou. Ja, en bedankt in ieder geval dat da ik even in de uitzending mocht zijn. Ja, graag. graag. Fijn dat je, om je even te ontvangen. En uh, ja, met dit statement, uh, ja, hoe kun je anders afsluiten dan Happy Pride? Dankjewel. Riffie. En veel succes met de organisatie. Dankjewel, Dankjewel Anita. Tot verder. Bye, bye. Dag. Doei. Thank you Welkom in onze uitzending. Voor de luisteraars, even voor de duidelijkheid en de eerlijkheid. Dit interview is opgenomen. Omdat B hele belangrijke andere dingen had op maandag 7 juni. Dus uh, we hebben besloten dit interview op te nemen. B... De eerste vraag die we altijd stellen is, wie ben jij en hoe ben je verbonden aan de LHBTI community? Ja Anja, superleuk om in de uitzending te mogen zijn en fijn dat we het nou ja, moment hebben kunnen pakken om het vooraf op te nemen. Um, om antwoord te geven op je vraag, mijn naam is B, ik ben 37 jaar oud, geboren en getogen in uh, het mooie Haarlem, dichtbij Zandvoort. Uh, mijn uh, lieve zus, Zeynep, zij woont ook in, uh, in Zandvoort, dus uh, als ze luistert uh, heel veel uh, groetjes, kusjes en uh, liefde naar jou, lieve zus. Uh, maar ik woon nu in Rotterdam, uh, al geruime tijd, ik denk zo'n uh, 15 jaar, 15 plus jaar inmiddels. Uh, ik woon hier samen met mijn vriend uh, Tim in het mooie Krooswijk. En um, ja, hoe ik verbonden ben aan de Pride Community is natuurlijk enerzijds uh, nou, door mijn uh, homoseksualiteit, van op jongens, uh, maar anderzijds dat ik naast mijn uh, fulltime baan bij Accenture uh, binnen de ja, financial services, dus de financiële dienstverlening, uh, waar ik als senior manager werk, ja, dat ik de eer heb om Rotterdam Pride als stichting uh, ja, te mogen kennen, hier in Rotterdam. En dat wij dus jaarlijks evenementen mogen organiseren in uh, september, dat is mijn liefde. Mooi. En, en dus jij bent uh, de car trick, jij bent voorzitter begrijp ik. Uh, van de organisatie die de Pride organiseert. Um, en, en, en waarom doe je dat? Wat, uh, wat, wat uh, beweegt jou om dat te doen? En hoe lang doe je dat af? Ja, nou ik denk dat dit teruggaat naar mijn uh, studietijd. Waarin ik op een gegeven moment de keuze heb gemaakt om een uh, master uh, te volgen. Met een, nou ja, een, een, een, een groot component waar sociologie in zit. Hè? Dus dat is uh, heel erg kijkend naar de maatschappij en de samenleving en de verschillende dynamieken die je ziet in de samenleving. Dus vanuit die gedachte was er altijd al ja, iets binnenin mij, waardoor ik iets met, een, met hè, de samenleving of iets goeds voor de samenleving wilde uh, gaan doen. Um, maar goed, op een gegeven moment uh, ging ik het uh, werkende leven in. daar uh, ja, uh, ben ik toch uh, uh, het corporate, uh, uh, de wereld uh, ingerold. Uh, uh, waar ik het nog steeds prima naar mijn zin heb. Maar waarbij het ook heel leuk is dat ik alle tijd en ruimte uh, ook krijg. Ja, van een uh, van organisatie. Um, om me ook op het maatschappelijke maar uh, nou ja, de maatschappelijk van stukken uh, te, te richten. En ja, zo is Rotterdam Pride eigenlijk in mijn leven gekomen. Um, ik ben drie jaar geleden begonnen als ambassadeur. Dus uh, uh, ja, in mijn rol als ambassadeur gekeken naar hoe kunnen we andere organisaties aan Rotterdam Pride verbinden, um, netzij door partnerships of sponsorships. Um, nou, toen uh, bleek daarna dat uh, er onder andere vanuit de gemeente Rotterdam de vraag was om Rotterdam Pride te professionaliseren als stichting. Omdat ook Rotterdam Pride zelf gegroeid he, was over de jaren heen. Um, dus, nou, Toen uh, kwam het toenmalige bestuur tot de conclusie uh, ja, dat er wat extra hulp nodig was. En toen ben ik als uh, directeur aan de slag gegaan voor de stichting. En toen de bestuursvoorzitter die vorig jaar nou, nou, haar zesde termijn inging, Anita Nanhoe, aangaf, nou, misschien is het wel tijd voor een frisse wind in de organisatie. Ben, jij kent de organisatie uh, inmiddels ook uh, heel goed vanuit ook mijn rol natuurlijk als uh, directeur. Zou jij het wat vinden om uh, nou, de rol over te pakken van ...van voorzitter. En dit stond al eerlijk gezegd een jaar in de planning. Want toen we, hè, toen we de rol van de directeur kregen... ...wisten we al dat, uh, dat het uh, die kant op zou gaan. Dus dat was meer een, een tussen- en leerjaar. Um, dus doen ja. Leuk, hartstikke mooi. En uh, sinds wanneer bestaat de Rotterdam Pride eigenlijk? Ja, Rotterdam Pride bestaat sinds 2016. Um, en in 2016 is denk ik een... een ...pride georganiseerd waarbij je kan zeggen dat het begon een pride van formaat te worden. Dus dat wil zeggen dat er een pride werd georganiseerd met een pride walk, een conferentie... Een festival op het Schouwburgplein. Dat zijn allemaal jaarlijks terugkerende uh, nou ja, onderdelen. Behalve dan vorig jaar natuurlijk. Toen zijn we uitgerekend naar Ahoy. Noodgedwongen <laughs> gedwongen door covid. Maar dat is een ander verhaal. Uh, maar normaal gesproken hè, zijn dat de elementen die we elk jaar hebben. En dat heeft zijn origine ook wel echt in dat jaar gehad en gekend. En wat je ook zag was dat in de stad steeds meer en meer naar behoefte was om Rotterdam Pride te gaan vieren. Dus allemaal lokale ondernemers die kwamen met allemaal mooie ideeën. En wilden ook in de Pride Week eh, die wij organiseren. Um, uh, ja, van alles uh, uh, uh, uh, in eigen beheer ook organiseren en later ook in partnerships. Um, dus dat wil zeggen dat we ook samenwerken met een, uh, nou ja, een hele hoop partners uh, inmiddels. Maar oorspronkelijk, en dat vind ik heel mooi, is dus in 2006-2017 het begonnen. Um, zijn we uitgegroeid naar, nou in 2019, um, in onze Pride Week, of een weekend was dat toen de tijd, um, zijn er 100 evenementen uh, gepland samen met onze partners. Um, nou, dat is op een gegeven moment weer gegroeid naar 130 evenementen. En we zijn dus heel erg benieuwd naar, als het allemaal dit jaar weer mag... hoeveel nou ja, evenementen er dit jaar uh, georganiseerd gaat worden. Maar het is wel mooi om te zien hoe klein het is begonnen... en hoe groot het eigenlijk nu is in Rotterdam. Leuk hè? Ja, ja geweldig. Nou, er zijn heel veel prides in Nederland komen te vervallen... of anders in ieder geval veranderd qua opzet. Door COVID inderdaad. En uh, we hebben gezien dat jullie dus het wel gaan doen in, in september. Uh, de vraag is hoe, hoe gaan jullie dat doen? Want, want er zou waarschijnlijk in september niet, uh, nog, nog steeds wel anderhalve meter afstand moeten worden gehouden. In, in, in het algemeen. En ja, de vraag is hoe zijn jullie toch gekomen om dan toch beslissen we gaan wel doen? En gaan jullie voor de opening wat gaan jullie doen? Gaan je een parade doen? Dat soort dingen. Ja, ja. Nou, misschien goed om te weten, hè. Um, als ik terugblik op uh, vorig jaar hebben we Rotterdam Pride ook door laten gaan, uh, in gepaste vorm. Um, juni is natuurlijk van oudsher, hè, en ook als we kijken naar roze Zaterdagen uh, van oudsher, uh, ja, is toch wel ook in Nederland de Pride Month. Uh, nu zit Amsterdam Pride in augustus, nou Rotterdam Pride heeft ervoor gekozen om in september te zitten. Uh, vorig jaar vanuit een Covid perspectief mocht toen nog relatief veel, uh, mocht meer dan wat er op dit moment ja, mag. <laughs> um, dus daar hebben we geluk mee gehad. Waardoor we vorig jaar bijvoorbeeld zijn uitgeweken naar een Ahoy. Waar we COVID-proof, um, de opening hebben kunnen doen. Um, een milkshake festival, het soirée hebben kunnen houden. Dus gewoon iedereen netjes aan tafel. Anderhalve meter afstand, mondkapjes als je loopt. Nou ja, et cetera, et cetera. Um, en de Keerweerparade hebben we daar georganiseerd. Uh, we in, in Ahoy? In, in Ahoy. Ahoy zelf? Ja, ja, in Ahoy zelf. Ik moet zeggen, dat gaf echt een onwijze kick, dat ik aan Inna hooi op een podium stond en mensen ook om te eten. Dat was cool. Ja, ik kan ik voorstellen. Maar ik niet al gedacht, ja. Je zal, ja, dat leef me inderdaad. Dat is wel een mooie, mooie uh, herinnering aan vorig jaar. Um, en uh, ja, ja, onze conferentie hebben we ook door kunnen laten gaan uh, in de kunsthal op anderhalve meter afstand. Dus genoeg stoelen, het moest natuurlijk wel zittend. Uh, nou, nee, niet echt dat we er alsnog wel um, uh, enigszins een feestje van hebben geprobeerd te maken voor de mensen die aanwezig waren. Um, maar natuurlijk, wel allemaal binnen de uh, richtlijnen, die we ook nu met alle diensten hebben afgestemd: en de RGD en de gemeente, zodat iedereen ook op de hoogte was van onze COVID-plannen. Die hebben we ook op onze website uh, beschikbaar gemaakt. Met links naar het RIVM, de Rijksoverheid. Maar ook naar de locaties waar wij onze initiatieven um, um, organiseerden. Wat het COVID-plan daar is. Dus de doorstroomroutes. Um, dus ja, vooruitkijkend naar september. Um, ben ik er vrij zeker van dat we in een vorm door mogen gaan. Wij hopen natuurlijk... Dat alle uh, coronamaatregelen komen te vervallen tegen die tijd, dat iedereen netjes gevaccineerd is, dat, er, dat we de anderhalve meter kunnen loslaten, um, dat er geen sneltest of coronapasspoorts nodig zijn. Um, dus ja, dat we gewoon uh, elkaar mogen knuffelen op het Schouwburgplein als we onze event organiseren. Maar mocht dat niet het geval zijn, dan zijn we ook, hè, uh, moeten we uitwijken naar een COVID-plan. Uh, dus we hebben op dit ja. moment twee plannen waar we aan werken, een non-Covid en een Covid-plan. We plannen voor non-Covid. Op dit moment staan nog alles fijn op groen, maar we hebben maandelijks een evaluatiemoment waarbij we onderzoeken, staan we er goed voor, uh, moeten we toch voor de Covid variant uh, ja, van onze plannen gaan, uh, gaan plannen. Um, dus dat is eventjes in de hoofdlijnen in hoe dat dan doorgaat, want dat heeft natuurlijk ook wel nou ja, zijn weerslag op uh, uh, wat er dan mag. Nou, als we kijken naar het Schouwburgplein um, en we gaan uit van het slechtste scenario, dat is ons uh, nou, COVID-plan, um, dan uh, moet het zo zijn dat mensen of uh, ja, sneltesten laten zien, dus dat zijn de PCR-testen, of dat mensen um, aan de deur worden getest, bijvoorbeeld, dus daar hebben we ook gesprek over met, uh, met leveranciers. Nou, dat is één optie. Um, maar de andere optie is natuurlijk dat we gewoon uh, lekker daar uh, een feestje kunnen bouwen met elkaar. ...en dat um, ja, iedereen uh, lekker uh, gezond en, uh, en veilig is. Wat wel nieuw is dit jaar... ...is dat we de ja, um, Pride Walk niet door kunnen laten gaan... ...omdat het niet rondkrijgt met de vergunningen. Want de hele stad ligt overhoop. <laughs> uh, in verband met uh, verbouwingen en verbeteringen aan, uh, aan de stad. Dus dat betekent dat we in plaats daarvan... ...een bijeenkomst in de vorm van een manifestatie... ...op het Schouwburgplein gaan organiseren. Uh, waarbij we toch ook de protestkant van Pride... Um, nou ja, hè, de belangrijke en verdiende plekgever die het ook binnen ja. Pride, uh, Pride heeft. Ja, perfect. En, en het Schouwburgplein willen jullie dan afzetten als het, als het corona-scenario uh, moet worden uitgevoerd. Dus dat ga je dan afzetten en, en, uh, om te voorkomen dat mensen natuurlijk ongetest. Uh, ja. Ja. Ja. Ja. ja, absoluut. Okay. Dat is afzetten. Als er corona-paspoort ja, is, dan moet of dat laten zien worden, dat wordt met een keurcode gescand ja. en gevalideerd. Ja. Dat um, geldt ook voor als mensen getest zijn of dat ze op een of andere manier kunnen bewijzen dat ze gevaccineerd zijn. Nou, daarvoor uh, zijn er ook uh, plannen vanuit uh, nou ja, de evenementenindustrie um, die wij dan ook nauw zullen gaan, uh, gaan volgen. Um, dus ja, en daar hoort ook bij dat inderdaad je er dan voor moet zorgen dat niemand uh, ja, die niet getest is, gevaccineerd is of corona niet heeft gehad. Um, ja, niet het uh, terrein uh, op kan, want ja, die persoon vormt natuurlijk een uh, risico voor zichzelf vooral, maar ook voor andere mensen. Ja, zeker. Uh, hartstikke mooi allemaal. Wat, uh, waar kun, kunnen we die informatie vinden? Want uh, we willen er natuurlijk allemaal naartoe. Ja, nou die informatie staat uh, op onze websites, maar houd ook zeker onze socials in de gaten. Onze website is www.rotterdam-pride.com. Um, en de socials, je kan op ons uh, bijvoorbeeld op Instagram en op Facebook vinden... door het Rotterdam Pride in te typen. En ook op Twitter, Super. Dan nou komen we aan het einde van de interview bij. Uh, Heb je nog zelf iets toe te voegen wat, wat we niet gevraagd hebben? Poeh, nou, er is, uh, er is heel veel uh, natuurlijk waar we het niet over gehad hebben. Maar Anja, ik ben wel benieuwd. Hè. Met zoveel Prides uh, die gecanceld zijn, um, ga jij nog naar Pride? Kom jij naar Rotterdam Pride? Nou, wie weet. Dat, uh, dat zou best wel eens kunnen. Ik, uh, ja. ik moet even kijken, want ik geloof dat ik in, die, uh, in dat weekend niks heb. In ieder geval. Dus, uh, maar ja, dat is absoluut wel een optie. En ook Amsterdam. En we hebben natuurlijk ook ons eigen Pride in Zandvoort. Dus uh, dat is dan begin augustus, uh, 2 augustus, 3 augustus, 4 augustus. Ja. En uh, ja, daar, daar kan je ook alles op vinden uh, via uh, Pride at the Beach. En uh, nou, jij bent ook welkom natuurlijk. Leuk om elkaar op te ontmoeten. Nou, superleuk. Ik, uh, ik ga tijd voor daar voor, uh, voor vrijmaken. Dus dan uh, zie ik je sowieso in augustus. Super. Nou, dankjewel. B, en uh, hopelijk tot uh, heel snel. Alright, hey, tot snel. het ritme van Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl. Zfm, goedemorgen.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 Mise à nu, j'ai peur Oui, me voilà dans le bruit Et dans le silence Regardez-moi Ou du moins Ce qu'il en reste Regardez-moi Avant que je me déteste Quoi vous dire Que les lèvres d'une autre Ne vous diront pas C'est peu de choses Mais moi, tout ce que j'ai tweede plaats op het Eurovisie Songfestival Barbara Bravi. -bra Met... voilà. voilà. En we hadden het er net al over. Eigenlijk is het, 499 uh, punten. Ja, Ongelooflijk. Het is wel echt een fantastische, fantastische plaats. Yeah. En uh, we hadden het er net even eigenlijk over. Eigenlijk is het een soort van ja, Franse Shirley ja. Bessie met I am what I am. Eigenlijk is dat het? Kijk, dit ben ik. I am voilà. what I am. Ja, voilà. Ja. Ja, ja, toch net even iets te weinig punten. Nou ja, iets te weinig punten. Nou. Flink wat minder punten dan uh, straks nummer 1. ...die we te horen krijgen. En uh, daarvoor ook een prachtig Frans nummer natuurlijk. Ja. Uh, Zwitserland, de derde ja, plaats. Ja. Met ja. Uh, John... Toel Ja, Toel ja. Ja. ja En dan ja, dat dat was dat mooi mooi, is... ook die falsetstem. Ja, dat, uh, ja dat mooi. Dat ja, en de manier waarop je dat deed... ook prachtig vond ik ja, ja, dat ja. Is, uh, heel, ja uh, heel breekbaar ja. inderdaad. Ja, heel breekbaar. En, uh, 432 ja. punten. Voor ja, in hoeverre je daarin geïnteresseerd bent... ...en de statistieken bijhouden. <laughs> Goed. We gaan naar het laatste interview. Althans, we hebben even kort contact gehad... met de contactpersoon van de Roorse Zaterdag Leeuwarden. Want we hebben het wel iedere keer over de prides. Maar wat we niet moeten vergeten... is, um, is dat uh, voordat die prides eigenlijk allemaal kwamen... er in de eerste instantie de Roorse Zaterdag was. En dat was in 1977 het eerste initiatief. Toen nog in Amsterdam met het jaar daarop, daarna ook... Uh, maar vanuit dat initiatief werd het eigenlijk een soort van ja, uh, estafette om het zo maar te zeggen. Ja. Uh, ieder jaar werd er een provinciale hoofdstad of een andere grote stad het stokje doorgegeven om de Roorse Zaterdag te organiseren. En eigenlijk hebben we het dan eigenlijk over de... Ja... Stomme opmerking, de moeder aller prides, om het zo maar te zeggen. Maar dat is natuurlijk de vader. Dat Slaat is de, de, de, de, de, de bron, de oer. De oer. De oer. De oer prides. Pride. Precies, ja. ja. En die zou uh, uh, gehouden worden op 19 juni dit jaar in Leeuwarden. Net als vorig jaar, maar uiteraard natuurlijk vanwege de coronaregelen niet doorgekomen. Um, uh, en die is uh, verschoven, want ja. hij gaat, 19 juni gaat hij niet door, nee. maar hij wordt verplaatst naar 16, 16 oktober. oktober. Ja. Ja? En uh, ja, als het goed is, uh, ik kijk even, uh, onze uh, technicus die knipoogt uh, naar mij, dat doet hij wel vaker. Maar ik begrijp <lacht> dat we contact hebben zeg maar, met uh, Ellen Seerden, is dat correct? Ja hoor, dat klopt. Ah, dag Ellen. Wat fantastisch dat we je nog aan de telefoon hebben kunnen krijgen. Want uh, ja. volgens mij ben je, ben je druk, uh, <laughs> druk uh, ja, bezet druk mens. Ja, druk Ja, ja klopt. inderdaad. Ja, ja, hartstikke fijn. Um, ik, uh, ik heb net even een introetje gehad voor de, voor de luisteraars. Dat uh, de roze zaterdag in Leeuwarden... of in Leeuwarden uh, eigenlijk uh, officieel in 19 juni plaats zou vinden. Maar die is dus ja. verschoven naar de 16 oktober. En nou... Waarschijnlijk kunnen we het allemaal raden. Maar wat is de reden geweest zeg maar, om die te verplaatsen? Uh, ja, de alles uh, betreffende reden is uh, corona. Ja, ja. ja precies. Ja, dat kon gewoon, uh, ja, er kon niks doorgaan. Dus ook deze niet. Dat is uh, erg jammer. Maar uh, nou ja, gelukkig kunnen we verplaatsen. Hè? En dat is dan al wel heel fijn en vanuit de gemeente. Want ja, die moet ook elke keer alle... Uh... Zeilen bijzetten en ook veiligheidsregio moet ook elke keer maar weer schakelen. Dus ja, wij staan er lang bij dat het verplaatst kan worden. Ja, zeker. Want dat is natuurlijk een grote operatie, om het zo maar te zeggen. Een goed groot evenement. Al sinds 1977 georganiseerd. En is het dit keer eerder geweest in Leeuwarden? Oeh, dat is een uh, geweten Wat Want voor is het de allereerste keer in Leeuwarden. Ja, ja fantastisch. Maar het en... zou vorig jaar zijn, als ik me niet vergis. En dat is ja? naar dit jaar verschoven. Hè? En Rotterdam ja. is daardoor ook een jaar verschoven. Want volgend jaar is dus in Rotterdam. Het zou dit jaar in Rotterdam zijn. Ja, op die ja, ja. Ja. ja. En um, de uh, Ro uh, uh, Roze Zaterdag Leeuwarden presenteert Leeuwarden zich als de City of Love. En uh, dat is natuurlijk een prachtige titel. Maar is, zou je ons kunnen vertellen waarom gekozen is voor uh, die slogan? Uh, nou, ik ben niet helemaal betrokken geweest bij het bedenken van de slogan. Maar ik kan wel uh, bedenken waarom ze dat hebben gedaan. Want uh, Leeuwarden heeft natuurlijk ook de Law Fountain. He, dat zijn die twee hele mooie grote witte hoofden die bij het station ja, staan. Precies. Dus uh, van de Eleven Fountains. Ja. Uh, dus ja en in die het kader van van dat aanzicht uh, hebben ze gekozen voor the city of love ja, mooi. dat is letterlijk en figuurlijk een mooie binnenkomen, om het zo maar te zeggen. Ja, <laughs> ja. ja dat is een, een, van de, een, van de, een van de elf uh, fonteinen die hier in Friesland uh, te vinden zijn. En uh, dat is een speciaal project ook geweest vanuit Culturele Hoofdstad, hè, wat we in uh, 2018 ja, ja. waren. Natuurlijk. En uh, dat is dus de Love Fountain. Nou ja, en zo hebben ze dus ook gewoon uh, dat overgenomen met City of Love. En uh, nou, ik vind het uh, eigenlijk wel heel mooi. Ja, Zeker. een prachtige titel. Ja, en um, uh, waarom is er gekozen voor 16 oktober? Nou, dat zal uh, ja. iets geweest zijn vanuit de gemeente. <laughs> en er is natuurlijk ook in die week, um, heb je volgens mij de coming out day is daar, in die week. Klopt, ja. ja. ja dat dus is volgens mij is 17 een, of zo. Het is een samenloopgezijn van, uh, van alles, dat ze dat en mooi vonden voor coming out day. En dan, er, is de hele week, er zijn er ook andere activiteiten, hè? zoals ik al aangaf, worden die in augustus uh, bekend gemaakt. Ja. Dus buiten de... Vaste activiteiten van de informatiemarkt en van de Pride en van uh, de kerkdienst en de educatiegroep worden er ook nog andere dingen gedaan. Maar dat, uh, nou ja, in augustus meer. Ja, precies. Want uh, daar kan nog aan gesleuteld worden natuurlijk. Dat is ook een voordeel. Ja, en, en het gaat sowieso door. Het is uh, wat er ook gebeurt, dit is ah, corona proef Kijk, <laughs> Super. Uh, nou, dat <laughs> is mooi. Ja. En uh, ja, dat, ni ni niet uh, even onopgemerkt. Uh, het is ook uh, uh, herfstvakantie op dat moment. Dus het is een prachtig ja. moment om, uh, om ook daadwerkelijk daar naartoe te komen. Ik geloof dat iedereen zo'n beetje vrij kan hebben. Zeker de jongeren. Ja, nou, dat zou toch echt fantastisch zijn als dat uh, zou kunnen. Ja, ideaal. Ja, nou, uh, zoals gezegd... Um, je kunt ons nog niet veel uh, meegeven over de activiteiten inhoudelijk zeg maar over de Roorse Zaterdag. Maar ik heb begrepen dat er, uh, jullie wel een website hebben. Yes. En uh, op die website uh, roorsezaterdag2021.nl valt uh, toch best wel wat aardige informatie uh, te vinden. Weliswaar nog allemaal onder ja, voorbehoud, zoals yes. je dat inderdaad zegt. En, Precies, uh, het is allemaal een beetje nog afhankelijk van alle mythen en maren waar we nog mee uh, van doen... Uh. ...mogelijk kunnen krijgen. Dat, we, we hopen natuurlijk ook allemaal dat alles weer een beetje... Nou, ...zoals iedereen hoopt, bij het oude is. Ja. Um, ja, Maar ja, goed, we weten het niet. Een anderhalve meter is gewoon de allerlastigste. Ja, ja. Dat is gewoon... Uh, ...voor elke evenementorganisatie is de anderhalve meter... ...de allerlastigste om... Uh, om ...en te handhaven, maar ook... Uh, ...nou ja, uit te meten. Want daar wordt het vaak niet gezellig van, hè. We houden ervan om... Uh, om ja. elkaar uh, te, te knuffelen. En een anderhalve meter helpt daarin uh, niet bij. Nee, precies. Nee, dat Gelukkig. kennen wij wel met, uh, met ook de Pride at the beach uh, in Zandvoort. Dat, Absoluut. Dat, dat is het ja. probleem, die anderhalve meter. Precies, ja. ja, ja. daardoor dus Je het... kan best wel een Pride organiseren. Maar ja, ja, dan heb je allemaal boten met twee mensen. Een schipper en iemand op de punt. En dan, uh, ja, dat is dan anderhalve meter. Nee, ja, dan dat schiet dan is, er ook niet op. Niet leuker of, zeg maar. Dat, nee. En, uh, ja, dat geldt ook voor een informatiemarkt. En twee jaar geleden heb ik een Pride gedaan hier in de stad, in Leeuwarden. Ja, dat was gewoon één groot feest. Allemaal mensen aan de kant. En uh, ja, ja, dat is niet leuk als het er niet is. Nee, nee, nee zeker niet. Gelukkig, kunnen, nou, we zouden kunnen zeggen dat we uh, zo'n beetje aan het einde van de zomer uh, collectief ge uh, gevaccineerd zijn. Hè, voor de ja. mensen die dat dan willen. Um, ja. En dat, dat scheelt toch ook alweer een beetje om, uh, om elkaar dan, ja. zeg maar, wat beter dus... te kunnen benaderen. Ja. ja. ja leuk zijn, toch? Ja, dat is zeker. is de City of Love. Ja, ja precies. Dat we wel een beetje Love kunnen laten zien. Ja, Heel, absoluut. absoluut. Uh, Ellen, dankjewel voor dit, uh, dit korte moment... dat uh, je toch nog even uh, uh, wat informatie kon geven over de Rooster Zaterdag. En uh, het leuke is wel natuurlijk dat uh, zeg maar Leeuwarden dan een beetje de hekkensluiter is... van al die feesten en vieringen uh, van de prides in de rest van Nederland. Ja. Nou, Super. we gaan er een enorm feest van maken... En uh, ik hoop jullie natuurlijk dan allemaal ook uh, te mogen verwelkomen. Zeker. Dus nou, zeker met een bootje over. Ja. <laughs> Dankjewel en een, uh, een hele fijne week en uh, tot in oktober. Ja, jullie ook en bedankt voor de tijd en uh, nou, tot snel. Okay. Dankjewel Ellen. Dag Ellen. Doeg. Ja. En uh, ja, wij, uh, wij gaan over naar de actualiteiten. Ja, ja agenda. Nou ja, Pride dus en alle Prides en... Om dan maar iets anders uh, in ieder geval. Um, er zijn ook uh, films, lesbische films. En dat zijn dan kostuumdrama's. Oh, ja, ja, ja, The ja. World to Come is daar een van. En dat schijnt helemaal trendy te zijn. Ja, er stond en, in de NWS inderdaad ja, een artikel ja. dat dat opvallend veel voorkomt de laatste tijd. Precies, en ja. dat is dan in, bij Prime en Amazon uh, te zien. Allemaal nog niet op Netflix, geloof ik. Maar... Uh, nou ja, je kunt het opzoeken. Uh, maar er, schijnt, er zijn dus aardig wat films op, op komst daarin. Dus. Ja, in 1800 en zo. Uh, dames uh, die dan ineens een, een kar gaan besturen met de paarden voor. En dat is dan heel bijzonder. Ja, een nou, mooie combinatie. Ja. Van, van een beetje een, een, een demystificering van. De vrouw in de 19e eeuw, die natuurlijk gewoon gedwee niet mocht ja. werken, en ja. dat werk allemaal, ja. maar dan toch wel de andere kant laten belichten. Ja. En dat allemaal in die prachtige kostuums. Dus, nou, daarom, als ja. je ervan houdt, is het leuk. Dan is dat leuk. Ja, als je ervan houdt. Ja, ja, ja als je ervan <laughs> van houdt. Is er ook nog uh, een ander, misschien leuk voor jou? De Dutch Boys. De Dutch Boys. En even kijken, want ik heb even mijn uh, Je blaadje. papieren even <laughs> flink door elkaar gegooid. Dus ik ben ook even aan <laughs> het zoeken wat ik daarover okay. moet Pak jij dat The, eventjes op. Ja, de Dutch Boys. Dat zijn vijf korte films uit Nederland. En dat is bij New Queer Vision Media. Ook Prime, Amazon en Vimeo. Uh, er, er schijnt uh, elk jaar uh, een, een, of elke maand eerlijk gezegd geloof ik uh, kleine korte films en in dit geval uh, uh, dus queer films en uh, uh, dat zijn de, de Dutch Boys, dus uh, daar kun je ook op, uh, op zoeken en dan vind je vast wel een link om uh, daar naartoe te gaan het zijn films uit Nederland leuk en, uh, nou, dus daar kun je ook naar kijken ja, prachtig ja uh, nou ja, en daarnaast is eigenlijk onze agenda redelijk really gevuld met uh, al die activiteiten die ze dan natuurlijk uh, met de aankomende prides. Uh... Ja, ja, dus het toch wel aardig wat dingen die we nu kunnen gaan doen. En de Regenboogborrels beginnen ook weer allemaal. Het mag allemaal weer. Het mag allemaal, allemaal weer. Open, de terrassen zijn open. De Hollense stadsdorp heeft weer een borrel elke maand. En uh, nou ja, Regenboogborrel Zandvoort is natuurlijk ook weer. Uh, Precies, want de eerstkomende Regenboogborrel Zandvoort. 24 is... juni. Van, en de locatie? Het wapen van Zandvoort. En van 1730 tot 1930. Als je dan nu wat toe wil komen, hoe moet je je aanmelden? Je hoeft je eigenlijk niet aan te melden. Kom gewoon langs. En uh, je mag je natuurlijk aanmelden via de facebook of uh, uh, daar een, een berichtje sturen of messenger of wat dan ook. Maar het hoeft niet. Nou, kijk, we verwachten met dit mooie weer uh, zeker een grote opkomst. Het is uh, altijd gezellig. Ja. Hoewel nog wat kleinschalig. We kunnen best ja, wel is, wat, uh, ja, we, we, wat nieuwkomers altijd gebruiken. Ja, ja, het altijd is altijd uh, leuk. Het ja, ja. terras kan zo groot worden gemaakt als dat nodig is. Dus ja, is uh, om die anderhalve meter te bewaren, Dat is het voordeel van wapen. Desnoods gaan we op de fontein zitten. De fontein is uit dan. Dus, uh, hey, dat mag <laughs> ik hopen. Ja, dat lijkt me wel nou, dat kan ook heel <laughs> lekker zijn als het warm is. <laughs> Oké, okay, voordat we verder zeg maar, in dit soort details gaan treden, um, ja, uh, wil ik uh, zeggen dat wij eigenlijk uh, door onze uitzending heen zijn. En uh, volgend, de volgende keer is op 5 juli. Uh, ja? Ja, ja. Weer van 1 tot 3. En de items, nou daarvan kunnen we in ieder geval zeggen dat wij dan in ieder geval weten wat het programma van Pride to the Beats op 2, 3 en 4 augustus zal zijn. Dus daar zullen we natuurlijk uh, volledig op in gaan steken. Ja. Uh, en er zijn zeker nog een aantal andere items... die, uh, die uh, op de agenda staan of in de planning staan. Ja, dat uh, ja. Uh, lijkt mij ook. Want we, hebben, we gaan het dus ook over de Roze Revolutie hebben, toch? Ja, precies. Het, het, we dus het, het, zouden het kijken of we, van, ja, de, ja, precies, ja, of we daar inderdaad... Ja, precies, of we daar nog eventueel. contact mee zouden kunnen krijgen... en dan de Roze Revolutie zouden kunnen aanpakken. Ja. Voor nu gaan we eruit. Dit was het weer. En uh, we sluiten af met uh, nummer 1 uit Italië. En uh, ja, dat was toch wel eventjes verwonderlijk hoe dat, uh, hoe dat liep. Yes. Um, verrassend uh, voor hen zelf ook nog. Uh, met een mega aantal punten, 524 punten... werd Maneskin, uh, uh, zeg maar, de nummer 1 met Zidi e Bueni. En... Oh ja, nee, nee, dat is waar. Ja, dank je wel. Als we onze technicus als, niet, hadden. Als we het niet hadden. We moeten natuurlijk afkondigen, dat is ook zo. Voordat we naar gaan luisteren, danken we natuurlijk onze technicus. En als hij inderdaad niet scherp is, dan hadden we niet afgekondigd. Kort Draaier, <laughs> dank je wel wederom. En uh, nou, Anja Westerwil, dank ja. voor de presentatie en de redactie. Ronald Wiskens, jij ook bedankt voor de presentatie en de redactie. Graag gedaan. En we zien u graag weer op 5 juli. Tot dan. Spark je, Frederik. Di siga fra le dita Io con la Siga camminando Scusami ma ci credo tanto che posso fare questo salto Anche se la strada è in salita Per questo ora mi sto allenando e buonasera Signore e signori, fuori gli attori. Vi conviene non fare più errori, Vi conviene stare zitti e buoni, qui la gente strana tipo spacciatori, troppe notti stavo chiuso fuori, molli prendo a calci stipatoni, sguardo in alto tipo calatori, Qui ik ben niet bij je, maar ik ben er Dalle potenza dal punto giusto di vista dei dati conservi le presze con la linciera la schiena ricercherò quella se puoi fermarmi